Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het kabinet en de KNVB trekken 14 miljoen euro uit... voor de bestrijding van racisme en discriminatie in het voetbal. Veel maatregelen waren al uitgelekt. Zo wil minister Bruins een app waarmee stadionbezoekers meldingen kunnen doen. Als ze dan iets zien dat niet kan, dan kunnen ze dat doorgeven... en gaat er een steward naartoe. Ook komen er meer camera's en krijgen racistische supporters... een meldplicht of stadionverbod. Volgens Thaise media heeft de militair die op een legerbasis en bij een winkelcentrum om zich heen schoot, zeker 13 mensen gedood. Dat gebeurde in een stad ten noordoosten van Bangkok. De militair schoot met een machinegeweer op een legerbasis, een commandant en twee anderen dood, waarna hij een legervoertuig stal en naar een winkelcentrum reed om daar meer slachtoffers te maken. Hij zou zich nu in het winkelcentrum schuilhouden. Over zijn motief is nog niets bekend. Morgenmiddag geldt in delen van het land Code Oranje vanwege de storm. De waarschuwing van het KNMI geldt vanaf 4 uur middags tot zeker 10 uur s avonds. Rijkswaterstaat adviseert mensen met een caravan, aanhanger of vouwwagen niet de weg op te gaan vanwege de harde wind. De NS en ProRail verwachten wat overlast, maar passen de dienstregeling niet aan. In België zijn vanwege de storm alle voetbalwedstrijden voor morgen afgelast. Bij een boer in Noord-Holland zijn alle 84 koeien in beslag genomen... omdat hij de dieren verwaarloosde. Sommige dieren werden niet of nauwelijks verzorgd. Ook voldeed de stal niet aan de eisen. De politie en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit... hebben de koeien naar een opvanglocatie gebracht. Waar het bedrijf precies zit in Noord-Holland... wil de NVWA niet bekendmaken. Het weer. Later vanmiddag klaart het op vanuit het westen. Het is tussen de 8 en 12 graden. Morgen gaat het dus stormen, vooral in de middag...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 .dwkmedia.nl dwkmedia .nl DWK Media. Zin in Zandvoort? Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM met nu Zandvoort op zaterdag.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 Fall. We take from each other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 Uh, nou ja, uh, het, uh, we eerlijk zijn, uh, het gaat nog steeds 10-0, dan dus, wordt het goed. En ja, wat veel meer kunnen zijn, want Sand is veel normaal sterker dan, uh, en dan uh, de marken. Uh, trainer Setsonet heeft ondertussen twee keer, nee drie keer moet ik zeggen, geliefd, dus, uh, Er zijn wat... Uh,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 er zijn een paar jongens die ik echt met name moet noemen. Met name uh, Nijsje Kastine werkt knul te hard. Nijsje Berg, nog niet uh, succesvol, maar werkt keihard voor het succes van zandvoer. Ook uh, uh, Jeffrey Samsung die, uh, die heeft nodige uh, in huis. En dat wil ik nog even noemen. Philip van der Linden, een jonge gevolg die de kans krijgt om een eerst in de basis te staan. Uh, ja, werkt keihard in de verdediging. En Stamford is daardoor gewoon sterker geworden. En veel meer draait naar voren. En uh, ik, ik kan me voorstellen dat uh, als dit zo, zo blijft...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 Ja, gelukkig wel. Ik zeg het vierde plaatsen. Dat 3,8 voor de nummer Ja, dat zijn de wedstrijd. Nou, dus is dus, één Dus we blijven over op. Zo is het. Nou, in ieder geval goede berichten vanaf Duintjesveld. En uh, straks komen we uiteraard weer uh, bij Terug Joop... voor het vervolg van uh, deze wedstrijd. Uh, sv I Zandvoorts.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 Laten we niet wachten aan de telefoon uiteraard, want we gaan weer naar het Duitsersveld. En als Jop belt, dan betekent dat een uh, doelpunt. Jop? Ja, vaak wel. Nu ook. 88e minuut. vrije schop voor Zomvoort. Vanaf de rechterkant. Ja, en dan is er een eentje die dit kan. En dat is Jeffrey Sam Ze Zijn eerste doelpunt voor Zomvoort. Prachtige vrije schop. Een meterje op nauw. We zullen zijn gauw een meterje of 20 van het doel. In de verre hooghoek. Ja, prachtig. Werkelijk doen. Zomvoort staat met vijf naar voor.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 Hold me now, touch me now I don't want to live without you Nothing's gonna change my love for you You want to love know how much I love you One thing you can't is sure love. I've never asked for more than your love Nothing's gonna change my love for you You want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 heeft uh, Ted Sonier, Sonier. Uh, alle neus is al de kant op gekregen En uh, er was een heerlijke wedstrijd voor de toestaans, denk ik, dat uh, de van nu uh, echt gevoetbald heeft. Er was een drive naar voren. Er werd, uh, gevoet, er werd gewerkt. Er werd hard gewerkt, moet ik zelf zeggen. Uh, er waren jongens die zich volledig weg zijn. Geweest. En uh, er waren jongens die een die, die, uh, die, uh, beetje zien wat ze kunnen. En één daarvan was uh, Kassie En als je vraagt, vijf wel van de sommige, dan denk ik, voor mij in ieder geval die van Kars. Misschien ook wel de laatste van van Sint En uh, ja, Sanford heeft hier geweldige voetbal. Het speelt nog steeds. Ik weet niet waarom die schrijvers het niet afluiten, Want het is eigenlijk altijd, de klok staat al, al denk ik een minuut of drie, vier, op negentig minuten. En uh, hij laat spelen. En hij heeft het gegeven. 5-0 is het gezond goed. Ik ga even tijd erop. Wat, wat de rest van de... Ja, hij gaat even kijken, maar ik hoop wel dat hij nog uh, terugkomt, uh, Jafnes.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 Ja, mijn foutje ik op, dat is waar heel de weg. Ik ging even kijken uh, uh, wat er uh, concurrentie heeft gedaan. Want Aalsmeer, ANVJ en Purmestein staan boven Zandvoort. Uh, uh, ANVJ, uh, daar weet ik niks van, want die laat het uit de Maar Aalsmeer heeft met 3-0 verloren van bij ABLK, dat is voor Zandvoort goed. Turbesijn, de leider, heeft voorlopig uh, gelijk gespeeld tegen CSW. Ook goed voor dus wie weet wat er gaat gebeuren. Ik moet alleen natuurlijk wachten op wat de AFV gedaan heeft. De Dertzegger tegen een speel tegen Arsenal thuis. Die uitslag staat er niet bij. En uh, ik maak me sterk dat Stamvoort toch weer naar de top van de tweede klasse gaat. Oké, okay, nou Joop, een uh, mooie wedstrijd in ieder geval voor uh, SV Sanford. vandaag. Dank je wel voor je verslag.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 loopt door een wereld die niet aardig voelt. Om de doet zegt ze dingen die iedereen altijd zegt. Want nooit gaat het slecht altijd oké okay. en ze lult met ze mee, en ze lacht. Ze huilt, maar ze lacht. En nu ze laat.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 En ik vraag me af, hoe zou het voelen mezelf te zijn? Want soms doet het pijn als ik huil, maar ik lach. En dat was hem, de nieuwe zinger van de maan. is ze huilt, maar ze lacht. CFM al 30 jaar in zandvoort. Met nu het klein orkest.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 Want ook Luna verdient een tijd. En ik zou het zeker heel snel gaan doen, want Luna is echt heel leuk. Neem dat maar uh, van mij aan. Ga even langs bij het uh, Kennen met Thuis... aan de Keesomstraat nummer 5 in Zandvoort, Nieuw-Noord. Jawel, het laatste half uur, het is uh, aangebroken, Albert-Jan. Betekent altijd een feest, hè? Heb je de zien in? Ja, dit was dit nummer hoor zeker. Oké, okay. nou, we gaan uh, luisteren naar uh, Daryl Hall en Steelo uh, Green in Daryl's House. En I can go for that... Als je nou de belden bij zou hebben, dan zou je echt zien dat het een soort met van uh, competitie is. Uh, die deze beide heren houden. En wil je die belden nog een keer uh, terugkijken, dat kan op YouTube. Zoek gewoon even op uh, I Can't Call for That Silo Green Live from uh, Daryl's House. En dan uh, vind je deze geweldige plaats. Wij hebben er in ieder geval weer van genoten. Radio Pit Report, Pit Report. Ja, het is kwart over vier. Nee, het is al later. <lacht>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 I uh -huh. Je bronkers. En steeds als jij mij aankijkt en erachteraan Jorma Lady Love. Ja, maar nou, uh, op het moment, jij kan weer thuiskomen. Nee. Ja, ik kan weer iets later thuiskomen. Ja, nee, oh ja, dat is ook zo. Nou, Fred, die kan nog niet thuiskomen, want uh, die moet aan het werk zometeen, Fred. Ik, ik mag niet eens naar huis. Nee, je mag, je mag niet <lacht> eens binnenkomen. Jij ja, mag niet meer binnenkomen, jij moet eerst twee uur uh, presteren. <lacht> Oké, okay, nou, wat gaan we doen zometeen? We zo nou ja, zitten hier al aan tafel. Uh, we hebben dus uh, wat gasten in de uitzending. En, en dat zijn, uh, ja, een, uh, een koppel eigenlijk, hè? de Crazy Accordiums. En ja, hun hebben uh, een, een single uitgebracht samen uh, met Emiel Hartkamp. Viva Bavaria klinkt goed, ja. En is het wel zo? zo de Bavaria bedoel je? Ja. ja. ja, ja. <laughs> nou, dan gaan we eventjes uh, tussendoor en bellen met uh, Henk Robbermond. Uh, ook pas geleden hier in de studio aanwezig geweest. Zijn nieuwe single uh, alleen de lusten, maar geen lasten. Ja, die, je daar, die, die is niet voorop. die is erop. Er <lacht> oh, <ze tikt> is er <nog> nee. <lacht> <lacht> Perry per <lacht> per Zuidom gaat Druch. nog bellen over zijn uh, uh, ja, single. Een blijvende herinnering.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 En van drie tot vijf zijn wij er in de uitzending. Kwart over drie hebben we de burgemeester samen met de voorzitter van ZFM, CFM, mevrouw Maaike Koper. En daarna veel lekkere ouderwetse muziek uit de jaren negentig. En tussendoor interviews met wellicht wat gasten zoals die er dan op dat moment zijn. Ik hoop, ik hoop dat een paar langskomen, want ik heb wel een paar die ik graag nog voor de camera wil halen uit de vervlogen tijden. Het lijkt mij erg gezellig. Zo uh, snel genoeg. Ja, in uh, Kiara, daar doen we niks mee, hè? Nee, nee, nee Gewoon uh, gezellig, laat komen morgen. Die, die, die gaat, die gaat de, Nee, die houden we even tegen Fred. Ja, is ja goed? Dat is prima. Geen uh, Kiara. Nee, nou, nee. We kunnen het nu net zo goed volpraten. Jij ja, bent zo lang doorgegaan. daar heb nee, nee. geen zin meer om uh, deze te draaien of wel. een heel, ja, heel klein stukje. Ja, heel klein stukje. Heel klein stukje. tot morgen. Oh, nee, morgen. Tot morgen. Doei.